Wij gaan verder. Um, um, wat zullen we doen? Willen jullie nog verder gaan met de zoger Of zullen we iets anders doen? Maar dan zeg wat je wil. Dat wij misschien uh, iets kunnen... We hebben een mooi stuk zoger ge gehad. Misschien is het toch wel handig om iets gewoon wat bij jullie leeft. Iets... Dat weet je, behandelen iets nadenken? Nou, dat doet er niet toe. Het moet niet nadenken. Gewoon. Nee. Wat bij je opkomt. Wat bij je opkomt. Is genoeg. Het is niet. Uh... Nou ja, ik vraag me wel eens af. Uh, we hebben het wel eens over eten. Ja. Um, melk en vlees mag niet samen. Maar ik begreep vis en melk weer wel. En. Vis en melk. Ja, het is, het is, kijk, er wordt over eten gesproken. Ja, dus Christian vraagt of het vlees en, melk, vlees en melk mag het niet samen. Het ja, mag niet samen. Dus dat betekent niet tegelijkertijd. En moet je ook apart koken. Weet je veel allerlei, In verschillende borden. Daarvoor hebben reserveren. Dus, maar vis en... Melk, wel, ja? Over fish en melk staat niet. Het is, is een traditie wat men doet. Ja, mijn vrouw weet het beter, no? Vissen. Ja, yeah, staat wel... Nee, staat wel... Kort, altijd zeggen in twee yeah. woorden. Niet meer dan twee woorden. Vooral over kasrood... Over wat kosher en niet kosher kan je niet meer dan twee woorden daarover hebben. Want het is niet meer. Nou, nee, kijk, moet je zo zien. Het is niet. Het is niet. Moet je zo zien. Ik vertel je waar wij staan. Ja, oké. Okay? Iedereen staat op zijn eigen plaats. We hoeven niet te zeggen. Wat staat in de Torah? Men begrijpt het niet. Nog steeds begrijpt het niet. Men, begrijpt het op het niveau van bij, uh, de Torah van de Bia. Van Bria, Itzer, en daar is de scheiding. Daar is de scheiding. Daar is de scheiding tussen uh, melk en vlees. Melk is aan welke kant staat? Waarmee kan je vergelijken? Uh, no. huh? yeah. Rechts, chassadin. En vlees is een uh, rood, ja of niet, rood, dat is dan aan de linkerkant. Dus men wil, de mens natuurlijk, moet alles, moet je kijken naar overeenkomst, uit, uit, vanuit het aspect van overeenkomst naar eigenschap. Het right? is niet iets dat ik zeg... Ja, probeer steeds te leren de Torah uh, naar krachten en naar wat je leert in de, door de boom des levens. Rechts is melk en links is vlees. En daar moet gescheiden zijn. Maar, um, als je neemt bijvoorbeeld Abraham, goed opletten: Abraham. Toen Abraham besneden werd. Ja, want hij maakte besnedenis in zichzelf. Wat betekent besnedenis? Dat hij was al klaar Hij was al. Klaar betekend, tot, jes, tot aan de jesot, heeft die, tot jesot, hij heeft hij zichzelf al gecorrigeerd. En hij kon al zien, die, kon ontvangen die, die, het gezicht van de Shina. Dus het paniem, dus het kon, kon die, het, de schepper, het licht van de schepper al ontvangen. Um, Zowel in zijn kilim boven de geze als onder de geze. Dus, met andere woorden, hij verhief zich tot, wat men noemt, tot de Torah van de Atsilut. En hij had, het was in dat episode, dat hij, he herinner je nog, dat hij na zijn besneden is, dat hij zat aan de Zat voor, de, voor zijn tent. En toen kwamen de drie, drie engelen als mensen in de vorm ja, van mensen. En hij had hen eten gegeven. Ja? Wat hij had aan hen gegeven. Wat had hij gezegd aan zijn vrouw. Doe maar wat melk en boter. Boter, boter van, van, van melk. Ja? Van, van de koe. En... Had hij ook gezegd, en hij stuurde, zo zond hij, Ishmael, Ishmael was al dertien ja, um, jaar ook, hij was ook besneden op, op dezelfde dag. En hij liep, zei tegen die jongen, en jij gaat halen eventjes de snelde en jonge, een jonge, sorry, kalfje. Hij heeft het, en kalfje, en melk, en boter, alles heeft hij neergezegd voor deze drie engelen. Terwijl hij dacht dat dat mensen waren. En dat heb ik ook gevraagd. Hoe kan dat, hoe reemt dat met de kashrut, dat melk en vlees mag je niet uh, tegelijkertijd servieren? Nou, oh, allerlei menselijke antwoorden kreeg ik natuurlijk. Dat was nog uh, een daarvan is, dat was nog voor de Matan Torah, voor het schenken van de Torah. Oké, okay, mooi en prachtig, maar voor het schenken van de Torah, Abraham, die, die, die ontdekte, de schepper, wist hij niet, de Torah, kende hij de Torah niet, nog voordat de Torah ges ge ge ge geschonken was. Hij kon het niet misschien uit zijn hoofd, hij kon het niet zien, precies zoals Moshe heeft het geschreven, maar hij kon het wel toch zien, weten dat die twee kan je niet, ja, dus die moeten gescheiden ge gehouden worden. Waarom heb je dat gedaan? Omdat waar hij licht van ontvangt, op dat moment was hij al eh, niet in Bia meer, voor hem was het de realiteit niet meer als Bia. Voor hem was de realiteit dat hij ontving het licht van de absolute. En daar is geen scheiding meer tussen die twee. Waarom? In absolute hebben we wel rechts en links. Maar die niet... Die daar je in de absolute niet meer die, die twee systemen van reine en onreine systeem van, van werelden. Ja, dat is... Heb je wel, daar heb je wel, alleen maar de, in de zon van de absolute heb je wel iets wat lijkt op het systeem van rechts recht is dan uh, van uh, het van uh, reine onreine krachten. Maar het is daar nog niet, niet aan de orde, het is alleen maar nog de bron van die scheiding. Maar deze scheiding van reine en onreine krachten, dat die kompas vanaf de bria. Dus hij had, had zei, die twee engelen, die van God kwamen, die had hij gegeven wel melk en vlees tegelijkertijd. Ja, oké. Okay. Ik zeg het alleen. En afhankelijk van wat vlees wat Kijk, okay, vlees is eigenlijk... Um, uh, de grote dieren, dus grote, groot vee, koeien, dat soort dingen, dat is vlees. Gevogelte is, gevogelte is ook, het is ook, gevogelte is eigenlijk, hoe moet je het zo zien? Bestaande de wetten van de Torah en bestaan de wetten, de verordeningen van Rab Rabbanim, dus van de Torah geleerden, van rabbis, rabbijnen. Ja, natuurlijk moet je beide vervullen. Dus, uh, dus. Maar in de Torah staat nergens dat. In de Torah staat eigenlijk nergens dat er bijvoorbeeld goed letten. Wat is dier? Wat is een dier um, um, diersoorten die vlees die heten? Dus vlees echt weten. Daar waar de schita nodig is. Daar waar men rituele slachting, dat wat rituele slachting vereist. Ja, en dat, is, uh, dat zijn de bokken, ja, de koeien, et, et, et, et, et. Dat, soort, dat soort dingen. Dus de echte dieren, dus echte uh, kleine, kleine vee, klein vee en grote vee. Kip en gevogelte vallen eigenlijk niet eronder. Maar de rabbijnen, natuurlijk hebben ze de, de, de wetten, vaak de rabbijnen die rabbijnen hadden ingevoerd. Natuurlijk alles komt van, van boven. Maar zij hadden het ingevoerd meer de, de wetten om de Torah, om siak de Torah te maken. Om de Torah heiningen te maken voor de Torah. Ik? Om, om, om, om, ja, om de Torah omheeningen te maken. Dus om te, te behoeden de mens, om God verhoeden aan te raken, de berg zelf, dus de, eigenlijk de Torah, om, om daar niet aan te komen. begrijp je dat? Dan op die manier hadden ze nog meer omheeningen gemaakt, et cetera. Maar wie weet, die weet hoe dat, hoe, hoe meer om, om, wat het mag, hoe die, hoe uh, wat kan en wat mag en wat niet mag. Zelfs soms bijvoorbeeld in een bijvoorbeeld in een bepaalde in bepaalde extreme extreme toestanden uh, weet bijvoorbeeld iemand die weet dus de weten die, die kent, die zegt oké. Okay, ik zit nu in die toestanden, ik mag wel dit en dat en dat en dat. Ook zonder de Torah te schenden. De wetten van de Torah te schenden. Dat is, dat is, en daarom hebben de rabbijnen hadden, ze, hadden ingevoerd om ook de gevogelde ritueel te slachten. Zoals kip slachten, et cetera. Dat is, oorspronkelijk was het niet zo. Ja, het was niet nodig. het was, iedereen kon het doen. We moeten ervan we weten hoe. Maar iedereen kon het doen, iedereen, uh, elk huishouden. Elke Joodse man kon het gewoon zo doen. Hij wist wel hoe. Men wist wel op de, man de manier om dat zo te doen, dat er geen pijn zo... Uh, en niet alleen pijn, maar dus een pijn en allerlei andere dingen, waardoor dus... Uh, in, de bloed, in bloed en allerlei andere dingen van het dier, dan zouden dingen komen waardoor het niet meer kosher zou zijn. Maar in principe is het ook, is het dus gevogelde is geen vlees. Ik bedoel, in de zin van de status, status van de, de Torah is geen vlees, maar door de rabbijnen is het wel zo gemaakt. Dat heeft dan tot gevolg, dus ik zeg niet dat het de wet is, maar nou, Dat heeft tot gevolg dat het eigenlijk na het eten van melkproducten, vooral, in het bijzonder als men eet geen harde kaas, harde kaas is, weet je, harde kaas, harde kaas, harde kaas, kaas, harde kaas is, daar bleef wel kleven, dat is wel, uh, lang bleef in de maag, et Maar als men gewoon eet, melk, een melkje drinkt, of een ...joghurt of een... ...huttekees uh, of een li lichte kaas. En dan... ...moet men dan... ...laten we zeggen een kip... ...een kipfilet of een kippetje eten... ...of iets anders. Dan hoeft het niet te neken. Je kan alleen maar... ...jouw mond afspoelen. is voldoende. Maak een kwartiertje... ...hier in Nederland bijvoorbeeld... ...is vijf kwartier. Vijf kwartier... ...hier in Nederland is natuurlijk het meest... Huh? Echte, vlees. echte vlees kan je eten. Hier in Nederland is het zeer, zeer, hoe zeg je dat zeer vrij, zeer is de, eigenlijk bijna nergens in de wereld heb je dat. Echt normaal is, het moet je zes uur. Zes uur wachten. Nee, te na vlees. Na vlees. Huh? Na vlees, na vlees nee, precies. Na vlees heb ik het anders. na vlees. Als je dan melk wil. Dan moet je zes uur, normaal bedoel echt streng genomen, dan moet je een zes uur wachten. Dat is wel. Maar in Nederland is het, hebben ze, hebben ze nou, democratisch hebben ze dat allemaal besloten, besloten, democratie, vrijheid, vrijheid. Dus hebben ze vijf, vijf kwartieren alleen, vijf kwartieren mag je wel dat. Mag je wel na het melk, melk kost, mag je, maar kan je ook. Of na vlees kan je ook melk... Sorry, na vlees mag je wel melk. Na vijf kwartier mag je het doen. Maar als je... Kijk, voor mij is het niet zo belangrijk. Uh, absoluut niet. Maar uh, ik let er absoluut niet op. Ik bedoel, wij eten niet vlees. Uh, wij eten geen vlees. Ik bedoel vlees. Ik bedoel echt vlees uh, van uh, vee. Maar recentelijk, bijvoorbeeld, ik had u verteld, ik had jaren niet gegeten vlees. Nu eet ik wel. Eet ik voor kip en kip en, en weet het, en kalkoen, weer. Ik bedoel, het is, het is niet de, de, de wet van persen en meiden. Het is wat wij doen, is, is het bevatten. is niet en overtuiging, dat jij moet uitgaan van overtuigingen. Overtuigingen is, is kerk of een religie of een uh, synagoge, begrijp je? Dat zijn de overtuigingen. Overtuigingen betekent dat dit aan de dogma ontleende inzichten. Aan de dogma's ontleende, ontleende kracht dat overtuiging is. Men of is overtuigd door bepaalde dogma's. Maar wie zijn wij om de dogma's ons eigen te maken. We weten niet, geen mens weet eigenlijk wat morgen gebeurt. Ja? Of niet? Het was een paar, paar maanden geleden, was een niet eens misschien, was uh, iedereen, was, uh, iedereen was blij en iedereen heeft gezien dat het allemaal keurig was. De prachtige, de beste beslissing was om ABN AMRO af te staan... En nu op een is ziet dat wat een idiote uh, beslissing dat was. Kan okay. je dat iets uh, in deze wereld, kan je dat... Ik bedoel, doe er niet toe. Het is groei. En toch leert men dat wel. Zie je dat? Men weet nu, men leert daardoor. Wat zegt hij dan? Wij zullen nu weten, wij we zullen nu andere keer, de volgende keer, wij we zullen wel doordagzaam, door door, do, do, do, so, op een andere manier, yeah. precies hetzelfde als wat wij doen. Er zijn bepaalde richtlijnen, bepaalde dingen wat wij leren, wat wel belangrijk is. Ja? En we houden hou ons wel eraan, maar dan uh, niet ik moet bepalen wat ik doe. Maar ik moet wel uh, de bevestiging, bevestiging hebben van boven wat men aan mij persoonlijk zou. Men, zou uh, Doet men duidelijk wat ik moet doen. Ja. Als men bijvoorbeeld mij zou zeggen een half jaar geleden wat doe je ja, aan je uiterlijk of dit of dat, zou ik zeggen nou zal je dat, dat iets veranderen, moet je dat, niet, dat is niet, het is niet. Het is niet aan ons om vast te houden aan bepaalde beelden, aan bepaalde dingen. Ik heet bijvoorbeeld nu. Sinds kort ook. Um, vis. Ja. Vis. En. Uh, en. Gevogeld. En ja, wat kan je als je aaraat als niet vegetariër bent? Als je vegetariër bent? Zeg, ja. niet, vegetariër. niet vegetariër bent? Ben niet vegetariër. Wat moet je bedoelen met die, met die melk? Spijswetten. Huh? Met, met spijswetten. Nou oké, okay, Dat is wat staat geschreven. dat Met. Met. met Dus vijf kwartier na het eten van vlees, als je eet bijvoorbeeld een biefstuk, ja of een lapje van wat je dan moet je dan melk na vijf kwartier. Ja, maar als je als je dan dat is ongeveer vijf kwartier. Ja, kijk, als je flink een stuk, uh, stukje vlees hebt gegeten, rundervlees of iets anders. ...dan ga je toch niet na vijf kwartier al honger hebben. Dus dat is geen grote opgave. Ja? ja. Je, je kan ook zeggen, als je het meen krijg je de middellijn. Als je het een toetje neemt, krijg je de middellijn. Als je direct dus naar, naar de... Dan naar de bij elkaar. Als je dan naar de... Ah, zie je dat is erg mooi. Ze je, je kijkt mooi. Henk zegt, nou je moet een middellijn maken. Dus je moet wel de rundervlees eten... En dan, en, en, dan, en, en dan een toetje, neem je daar bijvoorbeeld een yoghurtje ja, of zoiets, so, als toetje. Dan heb je de middelste lijn. Dan heb je de iets van rechts en van links en maak je de middelste lijn. Kijk, wat dat betreft, ik raad jullie absoluut niet aan. Niet geen, ik geef je geen advies waarom, het is persoonlijk. Begrijp je? Goed onthouden. Het is persoonlijke zaak. Iedereen heeft zijn eigen systeem, iedereen heeft zijn eigen... Ik zou hier geen advies geven. eerlijk zeg ik. Vroeger misschien wel. Nu zou ik geen advies nee. geven. Je moet wel zelf. Iedereen, nee. iedereen heeft van jullie een begeleider. Zijn eigen begeleider. Je moet kijken wat je kan. Ik zeg het. Ja. Nou ja. Mijn ervaring was ooit dat ik kreeft en heerlijk vond. En op een gegeven moment wist ik het gewoon niet. Ja. En ik denk dat dat, dat volg ik me. Dus wel met de wetten. Ja, ja, ja. Ja, doel, ja, ja, kreeft. Ja, kreeft, kreeft. Ja, dat is. Kreeft en ik mosselen. Ja, mee. kreeft Oosteren en mosselen. Ja, eet het wel. Jij eet het wel. Ja, ik ja, mag het ja, eten. Al. Ja, ja. Oké, okay, als je dat. hè Nee, maar oesters. Is dat. Kijk, lang -oesters. kijk. La, la, Oké. Okay. Oesters. Huh? Oesters. oesters. Oesters. Als je dat vindt lekker, moet je eten. Ik zeg het heel. Als je vindt lekker en jij het niet alleen lekker, maar dat jij eet en jij voel dat jij je erbij lekker voelt en jij niet, uh, hoe zeg je dat, afkeer hebt, of zo, en jij voelt dat jij kan ook geestelijk uh, andere dingen doen. Dat het jou niet paard is dat jij niet, uh, weet je, dat jij niet daardoor een beetje zo wazig uh, wordt, door, je, dat jij daardoor door veel krijgt. Huh? <offered> jij? Ja? Ik weet wel inmiddels, ik eet het ook eigenlijk niet meer, angst, dus omdat ik zit er toch op een of voel ik dat het niet goed is. Oké, okay, dus, maar jij, jij, jij, jij wil het wel eh, eten, maar jij weet dat dit niet goed is. Oké, nog een keer, het is jouw persoonlijke keuze. Ik heb het nog wel terecht van... Heel goede vraag. Er mee, ja, een goede vraag. Maar kijk, wat ik had eerder gezegd is... overeenkomst naar regenschap. En het enige is... overeenkomst naar regenschap. We hebben gezegd dat ook... van dieren heb je ook... diersoorten die... vlees, wat behoort... van onder de gezin. Ja, die dieren die alleen maar willen... ontvangen. Dat is bijvoorbeeld ook... varkens, varkensvlees, etc. Maar... maar en wij proberen te geven, ja, wij proberen alles brengen naar boven de gezin. En daarom is het discrepantie, als het ware, naar eigenschappen om, en boven de gezin hebben wij de diersoorten, die kosheren diersoorten, die dus wel behoren bij, bij boven de gezin. En daarom overeenkomst naar eigenschappen, alleen dat moet uh, jou iets zeggen. Of, ja, dat, moet, dat moet alleen de houvast bieden. Ja. Voor, de rest, voor de rest, wat je doet, wat je vandaag kan, je, moet je zo zien. Alsof je kan vandaag die oesters nog eten, maar wie weet, misschien na een jaar. Na een doe. jaar moet je ze niet meer eten. Hoor. En dan, <laughs> zeg, dan zeg je misschien hoef ik niet, aan, misschien de dokter zegt jou, dat niet te doen meer. Of misschien kom je zelf erachter. Het, het, is, het is niet zo. Ik zou hier geen um, advies geven. Ja of niet. Maar dat zou dingen. We zijn bezig met het geestelijke. En als het jou stoort. Als, dat moet je zo zien. Ja, kijk, ik, ik ben gewoon om te met de Joodse keuken. Nee. Hebben, ja, we hebben niets te maken met de Joodse keuken. Dat moet je zo zien. We hebben niets te maken met de Joodse keuken. We weten, ik, ik, ik, ik en mijn vrouw we eten wij we, Joods, uh, Joods eten, wij we eten meer Russisch. Of één uh, keer Russisch, andere keer als hij doet iets wat uh, Chinees of net zoals Chinees of zo. So, we weten niet meer van het Joods of niet-Joods, Het is niet belangrijk. Wij hebben niets met cultuur te maken. Je mag het wel. Spijswetten ook niet. Meestal als je iets verkeerds eet. Of tussen haakjes verkeerds. Dan krijg je een beetje zo'n spijtgevoel. Weet je, dat je achteraf zoiets hebt. Van, ja, okay. nou, ik heb eigenlijk spijt dat ik het gegeten heb. Dat, okay. dat, dat is voor mij een signaal van. Hey, dat kan ik beter laten. Oké, okay, dat is precies. Maar uh, spijt weer. Het moet ook geen schuldgevoel zijn. Dat is ook niet nodig. Nou, geen schuldgevoel, maar gewoon dat je lichaam. Ik had jullie al verteld. ja, dat Toen ik mijn student... Had ik weinig geld, niet alleen weinig geld, maar was ik alleen maar met, met andere dingen bezig. En telkens, wanneer ik die varkensvlees uh, had gegeten, dan spire rips, spare of zo, so. dan kon ik in lacht, precies dezelfde nacht, kon ik niet, uh, had ik steeds dromen, verschrikkelijke dromen. Dat uit mijn mond kwamen steeds uh, wormen. En en ik En, en, eindel, en, eindel, en, eindelos, en ik moest het eruit halen. En hoe meer en nog meer. Dat was altijd, niet eten naar speerribs. Denk je dat speerribs iets verkeerd. Ligt het aan speerribs? Het ligt aan mij. Oké, okay, maar ik bedoel, het is ik zeg niet dat dit varken is is is schuldig. Wat je nu zegt is is in principe door. Huh? ...rabijnen uh, ingesteld. Kijk, wat ik, wat ik jullie vertel... ...is ja. alleen overeenkomst naar regenschap. Dat is, is onze... ...dat zijn onze spijswetten. Is, is, eet ik dan... ...een dier dat... ...dat op hetzelfde niveau ligt... ...als ik, boven de gezet... ...maar dan in... ...op de schaal van de dieren... Eh, ...dierensoorten? Is dat dier van... Kosheren dier betekent dat die is uh, boven de gezet van, van het schaal, de schaal van de dieren. Boven de gezet. En als ik mij wil, al mijn werk is proberen te doen, steeds overeenkomst naar eigenschappen om te komen in overeenkomst dus bo met de boven de gezet. Dan probeer ik dat van binnen mijzelf, zeg ik maar tegen mezelf, weet je wat? Ik wil overeenkomst naar Ik moet het wel. En dat is de enige manier om, om jezelf in rijden te brengen. Met de hoge rij vooruit te gaan. Dan eet ik niet die andere dingen. Niet omdat die, ik dat niet lekker vind. Ik nog steeds als ik loop ergens loop buiten. Dan heb ik dan een ergens. En ik ruik dan ergens een varkenslapje of zo. Of, of ergens in de buurman. De buurman een of, of varkens en zo. Ah, heerlijk is het. Het is het is is is vergelijken, vergelijken met het stukje vlees wat ik haalde. Mijn vrouw haalde, haalde vroeger van biefstuk, weet ik veel, van die kosher uh, slaggerij. Zonder dat haasje, zonder dat haasje. Het is, is, is niets, waardeloos, niet, niet lekker. En duur, en peperduur, <laughs> maar ook niet lekker. Begrijp no, je? Oké, okay, nou gewoon haasje of in, uh, alles, varkensvlees geweldig, maar oké, maar het is dus, ja wat dat betreft wat... heb je een beetje antwoord uh, ja. in grote leen, ja. ik bedoel dat antwoord, en ik kan me ook een verhaal herinneren van heel lang geleden, wat ja. je vertelde Mag... ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> dat uh, als je dan bijvoorbeeld uh, die schalenschelpdieren of varkensvlees at dat ook geestelijk, zeg maar dat het dan ja. in je lichaam dat ja, ja, ja. Rond, dus inderdaad, dat is wat ja, precies, ja. hoeveel? Twee jaar geleden. Twee ja. jaar geleden, mm -hmm. twee, inderdaad. Ik had ik verteld dat als je een schaalvis ja, ja. eet, dan natuurlijk is het schadelijk, dan komt het in je hoofd ja. en, en, en allerlei ja, dampen. Nee, ik zeg het niet. Ja, ik zeg het niet. Want nee, nu zou ik het niet, niet willen beperken, jou, want toen was het wel nodig. Ah, okay. Wat heb je bedoeld? Kijk, moet je zo zien. Ook in het geestelijke is het ook in principe. Goed opletten. Eerst moet je opleggen op jezelf. En daarom had ik ook vroeger opgelegd op jullie. En op mijzelf natuurlijk. Eerst moet je opleggen op dingen op jezelf. En daarna wanneer je meer kracht hebt. Kan je het van jezelf, van je schouder. weer afgooien. Zeg je dat? Af, afdoen. Dat betekent niet dat jij... Minder wordt daardoor, dat jij losser, dat jij daardoor, dat jij doet omdat jij nu, zeg lichtzinniger daarover denkt. Maar, begrijp je maar, dat omdat jij een zekere ontwikkeling had meegemaakt, dat jij kan andere dingen doen, op een andere manier dat inkleden, waardoor jij toch niet gaat um, zondigen en... Uh, waarbij jij dus de strengheid waarmee jij vroeger dingen had aangepakt en nu, ja, nu ga je dat vergemakkelijker voor jezelf het lijkt wel vergemakkelijker voor jezelf maar dat is altijd vergemakkelijking alleen om, uh, op de achtergrond van het werk wat jij had gedaan het is, is misschien nog wel moeilijker om iets met mate te, te doen het komt. Mm -hmm. het komt, het mm -hmm. komt, het moet groeien, begrijp het moet groeien, het is zoals ik dat noem, uh, het principe noem ik dat ook, um, laat de paraplu thuis, laat de paraplu liggen, het <coughs> principe noem ik dat, laat de paraplu liggen, dat was een van de, ik had jullie misschien verteld, jullie. Dat ik had een, hier was een jonge man van 22 jaar oud, zo ongeveer, studeerde aan de universiteit, en een Joodse man. En die was getrouwd met een gooien, met een, een niet-Joodse een vrouw uit Oekraïne. En deze jonge man, die hij had geen, geen kinderen, geen Shabbat, voor, weet van Shabbat, uh, wel alleen leert, leert alleen Joodse, hoe zeg je dat, Jodendom. Alleen om te weten. Maar houdt geen sabbat, Eet niet kosher. Doet geen doosjes. Tweeden op zijn hoofd. Dus niets uh, van dat soort zee. En die werd uitgenodigd. Toch uitgenodigd voor sabbat, Vrijdagavond. Alleen natuurlijk. Zonder zijn Goeische vrouw natuurlijk. Uh, die werd on, de, door een van de grote rabbies. Heel grote rabbi was hier. En uh, die werd ontvangen door hem voor Shabbat. En ik had ook met die man geleerd. En dan na het afloop van de avond, dus vrijdagavond. Hij heeft dan goed gegeten en gedronken en van alles. En hij heeft gesproken over Torah en alles. Dan, het was regen buiten. Dus, maar hij kwam dus, het was regen en hij kwam met een paraplu. Dan zegt die rabbi aan het einde van de avond, toen hij vertrok, aan het vertrekken was, dan zei je tegen die rabies, paraplu laat liggen hier. Je komt een andere keer, want op Shabbat mag je niet dragen. Op Shabbat mag je niet dragen en dingen met zich zeggen. Deze man, die jonge man die leeft met een goa, met een niet-Joodse. Die houdt geen sabbat, hij alleen kwam daar eventjes gezellig te praten met hem. Interessant natuurlijk hoe dat zit in elkaar. Hij doet niets joods, absoluut niets. En die rabbi die zegt tegen hem, blaad de paraplu, want dat is de wet. Dan hij weet dat daarna vertelde, die jonge man. Hij moest dan de hele weg dan voor een paar dagen later, <laughs> moest hij dan ook speciaal naar Amsterdam komen. Om zijn paraplu af te halen. Dat noem ik dan dat noem ik dat het principe van de. Laat paraplu liggen. Ja, laat paraplu leeg. Iedereen begrijpt dat? Ja, Wat betekent dat? Tegen deze man kon hij normaal. Ik zou het nu niet dat niet doen. Hij ook de rabi moest het ook niet doen. Hij moest hem zeggen van. Je wil dragen. Mag niet dragen. Maar jij. Wat de bedoeling is dat. Men moet. Altijd voor jezelf moet je dan houden de principes voor je ogen. Altijd moet je beginnen de correcties waarmee? Met de lichtere of een zwaardere correcties? Lichtere correcties? correcties? Lichtere correcties. Hoe kan je zwaardere correcties doen? Als je lichtere, als je lichtere? Altijd hmm. beginnen met de correctie met de welke klie? Keter, ja, lichte, het meest nice lichte klie. Dan ga je naar een kogma, Dan ga je naar de zwaardere kilim. Ja of niet? Dus altijd moet je doseren. Moet je altijd beginnen met iets licht. En dan kan je, we meer kracht. Kan je dan nog. Dus op dezelfde manier wil ik. Dat moet voor jou een vuistregel zijn. Dat wat ik had gezegd. Drie, twee, drie jaar geleden of twee jaar geleden. Was het om jou een beetje streng te maken. Strenge, strengheid. Jij ja? Ja, had toen. Jij had toen de strengheid nodig, ja of niet? Jij had de strengheid nodig, hoeveel, omdat jij zou dan toen, als ik zou zeggen nu, ik kon het ook niet zeggen toen, wat ik nu zeg. Maar nu mag je wel horen dingen, dat het, dat het niet dat het uh, je eigen tunken is, maar toch wel dat het in groot belangrijk is dat je de principes had. Dat je wat je kan nu, doe je. Ja? En niet dat jij direct zegt, leg, legt op jezelf dat en dat op die manier. Of dat jij, nee, red je dat niet. Hmm. Daar gaat het om. Wat je doet, hmm. moet hmm. jou helpen. Hmm. het is geen gestrengheid is nodig. Hoe heeft de schepper de wereld geschapen? Met veel chassadim en met een beetje, een beetje gora. Met een beetje din. Din is altijd minder. Dien is altijd minder. We zullen leren, dat hebben we ergens al geleerd, dat aan dien bestaat de bodem. Aan dien. Vriespunt. een vriespunt, ja, precies. Er bestaat een bodem voor de dien, maar voor chassadim is er geen einde. Dus dat is, daar draait het om. Altijd teken. Vanuit de principes in plaats van te kijken naar, naar um, een concreet geval en gaan hem bekijken. Oh, wat moet ik doen? Dat of dat of dat. Mechanisch. Niet mechanisch. Het moet een, een, een uit een bepaald mechanisme, geestelijk mechanisme, moet je die de, um, beslissingen nemen. Ja? Nog andere vraag dus wat kashrut betreft is duidelijk, ja. Ik bedoel, in principe moet het duidelijk zijn. En de rest kan je inkleiden hoe je dat, dat wil. Kort, <coughs> <coughs> in drie <de coughs> <coughs> woorden: <coughs> <coughs> Oh, precies. En jullie zien ook nu dat wij leren samen, ziet <coughs> <see> dat? Dat <coughs> wij ook samen groeien. Het is niet. Uh, alwetende leraar die jou dan zegt, je moet die, die en die wetten doen, dit en dat en dat. Zelfs in de religie daar ook eigenlijk zou moeten naar vermogen gaan. Je naar vermogen, dat niet direct zeggen dit of dat, uh, dan haal je alles, alle motivatie bij iemand die heeft het geen, geen krachten om dat zoiets te doen het enige wat ik steeds zeg want het is um, van het begin af aan, wanneer wij leren Kabbalah goed, moeten wij de intentie hebben om vanaf het begin af aan om te willen de intentie te hebben lishma, in de naam van de schepper dus betekent om te geven Lukt het mij of niet? Dat is niet aan mij gegeven. Fout je? Fouten maken is niet erg. Maar als ik mijn intentie is om te geven en mij, het lukt mij niet en ik toch wel verval weer in het ontvangen voor mijzelf. En dat geeft niet, dan moet ik weer opstaan en weer te doen. Weer. Zo, heb je? Weer en weer dat doen. Maar de intentie wel moet direct goede zijn. Niet denken van, nu doe ik lolishma en dan, misschien komt het later aanwaaien lishma. Als je vandaag doet geen, geen lishma, dan komt het niet aanwaaien eh, eh, lishma. Lukt het jou niet, dan is het anders En dat is dan het prachtige wat Hashem heeft gegeven aan ons. Dat hij zegt, ik zie of jij... Wel of niet lismaat doen. maar jij moet wel streven om lesmaat te doen. Wij we weten niet of wij lesmaat doen. Ik ga je zo bol voor de gek houden. Ja, weten we. kan iemand zeggen dat hij Ik doet. Hoe meer ik leer, hoe minder ik, hoe minder ik het, hoe minder, minder, ik het minder, minder ik het weet. Ik bedoel, letterlijk, ik, eerlijk, dan, hoe minder ik kan in inzien of ik het wel interesseert mij niet meer. Dat is net zo even min als moet je zo, so, moet het jou niet interesseren of het lishma is of niet lishma is. Voor jou moet het interessant, belangrijk zijn, ik doe, ik probeer mijn intentie is eerlijk om te geven. Of het mij lukt of niet, niet, is niet belangrijk. Ja, net zoals, even, net zoals we hebben gezegd over de over, nieuw over de Yom Kippur. Het is, is niet belangrijk voor mij hoe de schepper te dienen. Of te dienen op de manier dat ik een be, beloning ontvang, of een straf. Het kan mij dus, begrijp je? het kan mm -hmm. mij niet uh, schelen op welke manier, ik bedoel, het doet voor mij absoluut niet meer toe of ik een beloning ontvang, of ik een straf ontvang naar mijn gevoel want ik weet dat hij rechtvaardig is, ik probeer al mijn, wat ik kan te doen Lisma, lukt het mij of niet, weet ik niet interesseert mij ook niet want uh, anders als ik ga opletten fixeren met zichzelf mee doe ik het wel correct of niet dan is het niet meer, dan ga ik dat doen via de, binnen mijn kop binnen mijn, mijn, binnen mijn verstand en dat wil ik juist boven mijn verstand gaan en laten we beoordelen, beoordelen, beoordelen dat aan wie, degene wie weet, boven de verstand, de verstand wie weet wat het is in mijn hart, wat zich afspeelt in mijn hart. En daar moet je niet aan denken, en dan, en dan zal je ook het makkelijker makkelijk hebben, gemakkelijker zal je hebben in de zin, het interesseert jou niet, het is, het is niet mijn plaatje. Doe ik het correct, of hou ik mijzelf voor de gek? En, en daarom is het ook, uh, je loskomen van allerlei uiterlijke attributen, uiterlijk, uiterlijkheden, zeer belangrijk. Ik bedoel, van uiterlijk moet men niet kunnen vaststellen wie jij bent. Ik bedoel, het, is, het moet niet jou, want anders ga je, ander moet jou niet interesseren. Want anders ga je hechten aan jou, een zeker beeld maak je voor jezelf. En dat is dan ook afgoden beeld. Ben, jij dan voelt dat jij dit bent, je dit bent. Ik ben dit, ik ben christen ik ben joods ik ben dit en allerlei andere dingen van buiten. Juist is er zijn mensen die dat juist omgekeerde gaan doen. Ook van binnen wordt het ingefluisterd bij hen dat ze gaan omgekeerde doen. Die gaan zich gedragen net van buiten dat het net of zij niet of zij het niet serieus nemen ja, met, met, de, ja, met de wetten of zo. Van buiten doen. En de anderen die natuurlijk om, en dan, dan worden ze met rust gelaten. Ik had jullie verteld dat Vorig jaar nog, op mijn verjaardag, kwam mijn dochter met haar man. En nog een paar, waarmee we heel goed bevriend waren. Of bevriend. Een jonge man, een jonge man, zo'n jaar of veertig, met zijn vrouw. En zij gaan nu, ze gingen zo stap voor stap naar dat, een beetje zo'n traditioneel Jodendom. In die richting. He, die, die hadden veel respect voor mij. Want met mijn baard en alles. En... Toen uh, was het op mijn verjaardag, hè, vorig jaar februari. En toen uh, kwamen ze weer allemaal aan de tafel. Ja. Ik kwam zitten, zonder kippaal, zonder iets op mijn hoofd. Ja. Nou, we, geen telefoontjes meer, niets. Ja. Dus dat is direct, voor hem was het direct een aanwijzing dat... Ja, yeah, deze man deugt niet. Ja, dan cultuur. Ja. Precies, en dan ben je verlost. Dan ben je absoluut verlost van die... Van die, op die manier ben je verlost. Ben je wel, ze laten jou met rust staan. Ze zeggen dan, nou, ook deze deugt niet. Zo, dan ben je klaar. Wat moet je doen? Wat is voor jou belangrijk? Dat de mens, een mens zegt dat je deugt. Of wat van boven. De ware, jouw ware ik. Dat die moet groeien. Die van binnen moet groeien. Die, steeds moeten we dat overwegen. nog iets. Nou, dan stoppen we hier met deze les. En uh, we hebben een nieuw nieuwe jaar. Gaan we tegemoet. En ik heb het gevoel, ik weet niet wat het is. Dat het iets bijzonders dit jaar, ik bedoel, dit jaar, we kunnen niet zien verder hoe het, hoe het morgen, wat morgen zal zijn. Maar dat dit dat het is, dat wij zijn werkelijk ingeschreven in het boek van het leven. Dat heb ik echt flink het gevoel, want dat hoef ik niet met mijn hersenen, met mijn hoofd te zien, of te denken te zien. Maar ik voel het dan in mijzelf, dat het wel gevuld wordt met genade, met liefde. Ook een stukje van Apoima, waardoor dat geeft gewoon een soort een verzekering. Voor hoe lang weten we niet, maar wij proberen in deze richting steeds verder gaan. Verder gaan met alle veranderingen die van ons verlangd worden van boven.